Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak leeft. Tobak leeft met Wilco, Jolande en Marcus. Nee, het gaat nergens. Het komt nergens vandaan. Er gebeurt niks. We moeten er tegenaan. Bonfire Bondfire, is die pas geleden overleden? Volgens mij wel, ja. ja. Ik hoor daar weer dat geluidje zo van. Hup, kom op en dan doe ik altijd denk aan die filemon... Je dan moest ook uh, een paard door zo'n bak heen. En je oh, ja. zat aan hem dat hij het ook echt niet leuk vond. Het was echt uh, met dit in zijn mond en half naakt. ga ja. ik door die bak heen kruipen ik, en ja. met de zweep eroverheen. Ik heb oh, het nog steeds ik daar lol op. Echt. Gezien. Maar uh, het is nu wetenschappelijk bewezen hè, dat een hond, ja? een paard ongetwijfeld ook, houdt echt ja? van zijn baasje. Ja? Want uh, veel gedrag uh. zou verklaard kunnen worden uit eigen belang van de hond. En dan vooral zijn belang om uh, eten te krijgen. Maar nu is er de MRI-scan. En daar kunnen de speciaal getrainde honden ook in. En daar blijkt dus echt op de vreugde van de hond in de hersenen op dezelfde plaats... activiteiten vertoont als bij mensen. En dat hij uh, dat anders is als het baas, baas een koekje geeft... of als een vreemde een koekje geeft. En want als het baas het een koekje geeft, is het veel fijner. Yeah. En uh, er is een boek over geschreven van How Dogs Love Us... En, uh, de rode draad in het boek is dat een palet van emoties van de hond veel groter is dan werd gedacht. En ze houden echt van ons. Ze vinden het gewoon echt fijn om bij ons te zijn. Ja, dat ja, is nou, leuk dat, hoor. Het is, is ook wel heel lief. De honden ook wel echt wel uh, heel lief. Ja. gisteren met uh, de, de bruidegom zitten praten. Althans, pra ja, praat, hij is doof, maar dat lukt toch even goed. Ja? En die traint honden. En ik zeg: Klopt het ook dat er echt honden zijn die kunnen echt kanker ruiken? Hij zegt: Ja hoor, dan krijg ik van die kankercellen krijg ik uit het ziekenhuis. En die kan ik dan drie dagen bewaren in de koeling. En daar laat ik de hond dan aan ruiken. En daar kan ik hem in trainen om uiteindelijk dan kanker bij mensen te kunnen ruiken. Bizar. Maar heeft die hond ook, als, hij dat, als die hond dat ruikt... dat hij al denkt van, hoe, dat is niet goed? Nou, nee, je traint hem gewoon in, in die, geur, die geur. Die geur moet hij aangeven. Ja, en, dan die en dan trainen ze gewoon dat hij moet gaan zitten of zo... als hij het ruikt of, ja, of yes. blaffen. Of, ja. dit, is, dit is echt heel mach. Het grappige is wel dat hij in Duitsland... is hij heel populair, deze trainer. Ja. Maar in Nederland zegt hij wel, oh, je bent doof. Oh, ja, kan dat nog wel allemaal. Ja. In Duitsland maken ze er helemaal geen punt van, maar uh, ja, in Nederland zegt nou, nou, weet ik niet hoor. Er zit toch een beetje een storing op de lijn. Nou, hij kan, hij kan zich echt goed verwoorden, maak je daar maar niet druk om. Ja, hij, hij praat wel uh, met geluid. Ja, je naar kan jou. zijn stem gewoon horen en, hij, en hij, hij kijkt naar jou. Hij met je, met, uh, met je mond. Ja, ze kunnen ja. gewoon ja. niet ja. en, en, en natuurlijk en ook gebaren, daar is je ook uh, in bedrijven natuurlijk. Maar goed, hij, hij kan dus waanzinnig goed met dieren omgaan. Dat ja. blijkt dus. Ja. En dus kanker kan je dus echt, dat kan je honden echt trainen dat ze dat kunnen ruiken. Het is toch, ja, ik vind het maf. Ja, ja, ik vind het ook wel mak dat ze echt in die bagage dan uh, koken zo kunnen ruiken. want ja. wij, wij ruiken helemaal niks gewoon. Nee, ik, uh, nee, nee precies. Uh, ik, helemaal, uh, ik ruik de hele kook, maar het komt, ik ruik koken Ja, je geen, gek, ik zit nog in je, in je eigen neusje, ja, ja en, de, en je reukorgan is dan al een beetje weg, hè. dat is het gewoon. Ja, dat tussenschot is weg, uh, weggesnoven. weggesnoven. Tweede geld voor de radioprogramma Toebak levert op de radio. Tot met uh, tien uur. Na tien uur goedemorgen Zandvoort. Je zit ook nog allemaal eraan te komen, natuurlijk. En hierna ook geen muziekjes. De Villagers. kennen je nog wel van die hittische afgelopen jaren al. En dit is de nieuwe single. Hier, ja. hem... Ja, dat duurt het even, maar het kan echt helemaal doorbreken, gewoon in 2014. De villagers en Occupy, your mind. Ik hou jouw gedachten bezig. Zo is het. Ja, eh. ja precies. Goeiemorgen, weekvol gebeurtenissen. We gebeurtenissen. we schrijven spannend met Plasterk, natuurlijk ik zal niet overleven. Eh, degene die alleen, eh, die, waar het nu weer over gaat, is het natuurlijk over eh, Samson. Van Samson en Gert. Ja, en die staat een beetje op springen, hè? Ja, die, die vindt gewoon, ja, pechtel. Kom op, nou! Niet bij me moeien! Pechno ging een momentje van wantrouwen in Dienen over Plasterk. Iedereen zei: Nou, Plasterk, hij heeft excuses aangeboden. Toen ja. de man is veel te ijdel. Wilde heel graag met het ene papiertje in zijn hand. In, uh, wat was dat? Weer? Achter het nieuws? Nee, hij zat niet achter ja, het nieuws. Ja, nieuwsuur, nieuwsuur zat hij, ja, precies. En dan kwam hij Ik heb hier het briefje. Ik vond het sowieso heel drollig overkomen het briefje. Ik heb hier het briefje, staat hier allemaal in. Nou, tegen 80% was gelogen wat hij daarover zei. Maar hij wilde iedereen geruststellen. En lekker afschuiven naar, Ameri naar Amerikanen, dat die dit allemaal deden. En daarachteraf uh, uh, was het helemaal niet goed. Het is gewoon helemaal fout gewoon wat hij daar had gezegd. Heeft hij excuus voor aangeboden? En door! En Pechtel maakte daar een heel punt van. En uh, nu zegt Samson: Kom op! Hou op! Pechtel, kom op! Dus uh, nou, ze zeggen we vacht. Grappig is wel dat. Uh, Samson de laatste tijd, vooral in de klaskast van Nederland, op aparte manier in beeld wordt gebracht. Hij lijkt ook wel bruiner. En ook een paar foto's dat Ik denk: Oh man, hij ziet er echt een beetje zo van. Ik ga jullie allemaal aanpakken. En dan zien we een bepaald nieuws en hij is toch wel weer relaxed. Dus nog... Voor mij valt het ook allemaal gewoon hier mee. Het is dus de zaterdagmorgen kwart over negen. En we lezen alleen leuke dingetjes in de krant. We hadden het net over uh, uh, wetenschapsnieuws. Dus ja, toch... ik, ik had een heel leuk berichtje over... Een, een Wetenschappers hebben een boek ontwikkeld. Wat kan uh, zien waar je in het boek zeg maar, ongeveer bent. Ja? En je hebt dan een, een soort vest aan. En die, uh, de emoties die de mensen in het boek, de, de personage in het boek beleven... Die beleef jij dan ook. Okay. En uh, bijvoorbeeld als, het heel, als degene het heel benauwd heeft in het, uh, in het verhaal... Dan, dan bouwt hij heel, ja, zo heel rustig een beetje druk op op je borst. Waardoor okay. je het zelf ook wat benauwder krijgt. En hij kan je bloeddruk uh, of die, je, je hartslag omhoog gooien. En, en, dus op die manier uh, kan hij ja, eigenlijk ja, laten merken van... Nou, dit zijn de emoties die de mensen in het boek uh, hebben. Dat dus, Maar ik... Ik geloof zelf niet zo in dat het in boeken echt gaat werken. Nee? De, de, de makers zeggen ook het is meer een soort van kunstobject op dit moment... dan dat we het echt op de markt gaan brengen. Ja? Maar ik geloof wel dat bij films... Uh, in bioscopen of, of, of bij games dat het absoluut kan gaan werken. Als en bij games ligt. voor mij bij games die lopen, altijd ver vooruit. Want er steken zoveel geld in om dat ja, uit te zoeken. Maar dat is tegenwoordig, zijn ze daar een beetje? Het gaat een beetje, het loopt een beetje achter uh, feiten aan. Ja, de is dat zo? Ja. ik dacht dus, echt, de gamewereld valt zoveel geld dat in er meer dan in de bioscoop. Dat, dat is absoluut, dat is absoluut waar. Dus daar wordt veel meer tijd en energie in gestoken omdat ja, die games zijn ook Een speelfilm, daar kijk je een keer een anderhalf uur misschien nog eens een keer in anderhalf uur. Maar games, dat kan je soms echt dagen, weken, jaarlang lang uh, dus, dus, ja, maar je moet de Quest halen, hè. De, bij de game. De quest. Ja, je moet natuurlijk wel uh, slagen. En, uh, anders moet je iedere keer overnieuw beginnen. Ja. Dat is toch zo, Mark? Ja, dat, dat, dat is uh, zo. Vo voordat je er dan klaar mee bent, ja, dan ah, ja. ben je wel even verder. Ja, precies. En maar... so sommige games dat, dat ben je in tien uurtjes uh, ben je doorheen gewandeld. Ja, tien uurtjes, hè? Ja, en sommige games, dat, uh, dat, zoals als je bijvoorbeeld een spel als World of Warcraft... ongeveer het best, het best verdienende spel uh, van, uh, van de wereld... Ja, dus dan Daar, is ook meer tijd in Dat dan. is uh, tien jaar geleden is dat uh, ontwikkeld. En dus eigenlijk nog elke keer ontwikkelen ze het zo door dat je uh... verder moet. Hoe ver ben jij? Ik heb het nog nooit, nou, nog nooit nog gespeeld. gespeeld wil ik niet zeggen, maar ik heb het niet. Maar dat komt ook omdat het spel zeg maar kost om aan te schaffen. Uh, rond de 60 euro. Ja? En je betaalt, geloof ik, uh, 15 euro per maand om oh, te kunnen okay. blijven spelen. Oh, ik had RuneScape gedaan. Dat is een beetje voor jongeren. Maar dan kan je dus. Uh, dat was gratis allemaal. Ja, dat, maar dat dat is zo... wel leuk was dat hoor. Ja, ja, het is de bedoeling dat je er wel voor gaat betalen. Maar daar kan je dus geld mee verdienen. Is ook. Nou, nog een ander stukje techniek is dat. Jutti uh, is dood. Dat is namelijk een uh, Chinese maanlandertje. wat ze ooit op de planeet hebben neergezet. Het heet, uh, als je het vertaalt, Jutti. betekent Jeden Konijn en bleek langzaam aan mijn dood te hebben gestorven... Daar oh, op die maand. Ze dus heeft al die oh, tijd op de maand gezeten, ja. En dus hebben ze hebben zelfs een Twitter-account voor deze Jutie uh, gemaakt. Uh, en nu langzaam geeft hij toch weer... teken van leven te geven. Dus is als die Marsland, die hadden ze ook al lang al afgeschreven. Die leeft nog steeds. Dus deze hoop hopen ze wel dat hij langzaam weer gaat bewegen. Iedereen is hem ook uh, via de Twitter-account aan het volgen... en ook allerlei berichtjes sturen van... Ah, oh, konijntje, word nou wakker. Kom nou. En het is het derde wagen. Wat trouwens Had je toch zo'n leuk uh, uh, liedje over? ja. Ja, dat is ook ik over dat konijntje, klein konijntje. Hé, hey, klein konijntje. Ja, zoiets. Ja, ja. Het was toen een hele hit? Ja? ja dus nou, dat misschien... is natuurlijk over het kleine konijntje. Dat misschien ken ja, niet ja, meer, ik, ken, ik ken hem. Ja. Misschien ja. Moeten ja, moet je even dus, opzoeken maar. Ja, ik zal hem zo voegen. Gaan we dat via de Facebook uh, een Twitter-account toevoegen. Maar ja, die Chinezen en de derde die daar op de, uh, de maan rondlopen zijn. Ja. En nu is de vraag: van, hoe gaan we dat verdelen? De maan? In drie stukken dan maar? Ja, ja ze hebben, nou, de Amerikanen hebben er een vlag gepland, dus dat is het toch Amerikaans grondgebied? Die is toevallig net omgevallen. Oh ja? ja nou, Daar rijdt net dan. die Jutti uh, overheen. Oh, <laughs> ja, ja. Ik heb helemaal, Die vlag hebben we helemaal niet gezien. Wat Dit is mijn stukje. Vlag, <laughs> mijn stuk, ja, precies. Ja. Ik moet zeggen, ik mo nog even terugkomen op World of Warcraft. Ik oh, ja? mocht willen dat ik het had gemaakt. Nou, we spelen ongeveer uh, 12 miljoen mensen, ongeveer, spelen het. Ja? en die betalen elk 15 dollar per maand. Die opbrengst oh, wil ik best oh, hebben. Oh, oh, ja. mijn god, wat een geld. Maar ja, het is toch als je werkloos bent, en dat is het 50 cent per dag dan, hè? Ik bedoel, dan ga je gewoon lekker, uh, lekker dat doen. Als je werkloos bent? Ja. Ja dat, is, ja, dat is waar. Maar ja. kan, je, kan je er ook geen geld in verdienen in het spel? Heb ik ooit eens begrepen? Nee. dat kan niet bij dit spel. Tenminste, volgens mij niet. Nou, ik begreep dus wel dat je bepaalde levels had. Dat in, in China of in Taiwan, weet ik veel waar. He? Dat er van die kleine mensen daar... Nou, ze zijn sowieso klein. Dat die dan uh, als werk uh, zorgen dat je op een bepaald level was. En dan kon je dat level kon je dan kopen. Ja, dat klopt, hele, ja. Uh, ja. je kan een level inslaan, ja. Dat klopt, dat is ja. wel heel Maar ja. jij zegt dat uh, Chinezen klein zijn. Uh, dit bericht uh, bewijst het tegen... Uh, <laughs> Oké, okay, nog even dit. Huh? De, de, uh, er is een babygemoed... Geboren oh, in Amerika ja, ja, heb... van 7,12 kilo. Dat is. Uh... Sorry? <laughs> 7,12 kilo. <laughs> het, uh, de baby past amper in zijn ziekenhuisbedje. Ja? En uh, het is nog niet de grootste baby die er ooit geboren is. Nee. Het, uh, het record staat op een baby van 10,2 kilo. Je zou hem ter wereld moeten brengen. Ik wou net zeggen. Eh, Uit het, Italië. Het zijn Italia. je vrouwen zijn. Ja, ja ik Echt, Deze scènes zijn voorbij, denk ik. Uh, het wordt toch een hele klus. Uh, ja. Het is een vrouw. 7 kilo, man. Hoe kalf is het. Het komt nooit meer goed, gewoon. Oh, sterkte. Nou, gelukkig is ze via een keizersnede. Oh, oh. nee, dat scheelt. <laughs> Even een goede gauw, houden. Lijkt het. Nee dames en heren, dit is ontzettend nieuw. Heb je wat muziekstukjes gevonden van de Beatles? Nee, nee, nee, nee, nee. De Tempies. Ja, dat is ook wat je hebt tussen je, je spouw spuit. Dat is Tempest trouwens. Maar uh, de temp is dus uh, Shelter Song. Het heeft wel weer een knipoog naar de Beatles. Vooral uh, omdat uh, de Shelter Song, uh, de helter skelter, dat zit er een beetje in het roep. Maar het is uh, vooral het einde van die plaat. Dat klinkt ergens twee druppels water. Gewoon op een plaatje van de Beatles, dames en heren. Maar het in de over computerspelletjes. De Noorse Massa Massamorinaar, waarvan de naam niet gaan noemen. Die uh, dreigt met een nieuwe hongerstaking omdat hij wil een Playstation 3 en die krijgt hij maar niet. Ah. Hij uh, ervaart de Playstation 2 als uh, marteling. Het is traag, het is, ik heb het gehad, ik wil iets anders doen. Hij zit natuurlijk 21 jaar uh, uh, gevangenisstraf uit omdat hij natuurlijk, uh, een bom en slag heeft gedaan in Oslo. En een bloed aangericht op het vakantieeiland uh, Utah, ja, geloof ik. Ja? Dat was in 2011. En nu zit hij zich stielen vervelen in, de, in, de, in zijn gevangeniscel. En hij heeft zoiets: Ik wil Playstation 3 en ik wil eigenlijk autotraft. Uh, grand Theft Auto. En ik wil ook nog uh, cool, uh, Call of Duty wil ik graag hebben. Hoort, dat Call ik... of Duty. Call of Duty. Je hoort, dat ik totaal niks met games heb. Dat hoor je al meteen. Maar uh, dat willen ze hem niet aan hem geven. Omdat er namelijk zit te veel geweld en uh, bloedspetten. En uh, het is te gewelddadig om dat te spelen, vinden ze hem. Dat zal aanzetten tot... Uh... Ja, maar hij is het in de echt gespeeld. Dus nou, maak het dan nog uit. Ja, maar dat, willen ze, dat vindt hij te leuk. Dat mag het dan niet. Oh, Oké. Okay. Dan gaat hij te veel van genieten. Nou ja, dan doet hij lekker die staan, staan, Gaat hij dood en is het ook weer klaar. Ik zie geen probleem. Nee, ik ook. Nee, okay. ik, zie ik heb... geen probleem. Nou, wat trouwens uh, heel grappig is, want je uh, ziet Clint Eastwood. Nou, die is al 83, hè? 83? Ja, die heeft een helder rol gespeeld tijdens een golftoernooi in Californië. Dat ja. was een feest voor vrijwilligers aan de vooravond van het AT&T Pebble Beach pro M. En daar dreigde dus de toernooidirecteur uh, Steve John, die dreigde stikken in een stukje kaas. En toen heeft gewoon die oudere man, ja. hè, 83, heeft gewoon de greep toegepast. Het was de eerste keer in zijn leven dat hij het deed. Maar hij, uh, hij keek naar hem. En uh, hij zag de paniek in zijn ogen die mensen hebben wanneer hun leven aan zich voorbij zien trekken. Hij heeft natuurlijk al vaak gespeeld natuurlijk, dus dat snapte hij. Oh ja, dat toen, snapte hij oh, ja, helemaal. En het zag er niet goed uit. <laughs> het, was echt, maar ja, het, het was niet de eerste keer dat het bij die Steve John moest gebeuren. Het was al het, de tweede keer dat bij hem de heimlich methode werd toegepast. Oh, je ding. weet het toch wel hè, van dat je gaat achter iemand staan, ja, ik pakken dingen ja. en dan... Kunnen kun jullie hem? Ja, ik, ik ken, ken hem al hoor. Ja, ik ken hem. Ik ja. neem hem en hem. Voel, voel ik me veilig, neem ik nog een slok op. Ja, ja nee, een koffie uh, heb, ja, heb je niet nodig, hoor. Nee, dat is niet nee, bijna. Het je. is meer dat kippenbotje, maar ik verbaas me altijd dat mensen aan een kippenbotje naar binnen halen. Ja, hoe... hoe... Gulzig eten, doe een beetje rustig, man. Ja. Eh. Maar ja, ik vind het wel... Uh, ja, nou is je nou echt een helder. Nu is je echt een helder, gewoon. En daar wordt er niet voor betaald, maar ik vind het vast wel leuk dat hij de krant gehaald heeft. Dat lijkt me wel. 83. En, en kaart niet, niet, geschat, niet te vergeten, nog. ons radioprogramma. Ja. En ons radioprogramma. En ons radioprogramma. wegkomt. ons radioprogramma. Ja, dus ons radioprogramma. Dames en heren, op de radio deze plaat heb ik al gehad. Doe eens even een ander plaatje. Doe een deze of zo. Ja, deze plaat. Straks de Zandvoortse berichten. We kijken wat er allemaal weer speelt. En straks had hij een goeiemorgen Zandvoort. Maar eerst... Eerst... Ja! Sfeer van muziek in de zaterdagmorgen. Edit van uh, Bo Cyrus. Hier in de zaterdagmorgen. Het is alweer zo ver. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Nieuws uit Zandvoort. Ja, het staat hier een achtergrondmuziekje. Heel erg fijn. Uh, ja, vertel. Uh, uh, doordat diverse bewoners een brandlust roken en enige rookontwikkeling zagen, is de brandweer donderdagochtend even voor half elf gealarmeerd voor een binnenbrand in een flat aan het Vervuuste de brandweer kon niet direct een brandhaard vinden en heeft in de flat gezocht. Ja? En naast de enige rookontwikkeling was er een brandgeur te ruiken. En na een korte zoektocht was de lucht verdwenen en was ook het alarm uitgegaan. En uh, ja, de brandweer uit Haarlem die hoefde dus niet ter plaatse uh, te komen. Gelukkig is er niks gevonden. Geen cocaïne en zo. En, uh... Ja, maar die doet helemaal een complete scan <laughs> Geen 250.000 uh, miljoen dollar of zo. En meteen even kijken of ze alle belasting hebben betaald. Ja, en, of alles schoon is. En, oh, het hele huis wordt er meteen doorgelicht. Dat wordt dat de toekomst namelijk hier. En als we het toch over de brandweer hebben. De brandweer en de politie moesten vrijdagavond in actie komen... nadat het uh, een luid alarm afging uh, in de, aan de Kerkstraat bij de scandals... Zijn uh, uh, kroeg. En, uh, die was kerkplein. Kerkplein. Sorry, Kerkplein. En uh, uh, het kostte best wel wat moeite om daar binnen te komen. Toen hebben ze een de deur geforceerd en hebben ze daar rondgekeken. Er was niks te vinden. Dus uh, wel als ko een kostenpost een, uh, een deur die aan puin is. Maar gelukkig geen brand. Want dat zou wat meer uh, kosten oh, met zich mee hebben gebracht. Dat scheelt altijd weer. Ja. Ja, en uh, vanaf 20 februari uh, kunnen ouderen zich... Uh, ja, kunnen ze meedoen met de breiklub... Uh, de prijskunstenaars. Jij ja, voelt hier meteen aangesproken. Ik denk. Hey. Ja, ik denk, ik zie het berichtje. Ik denk, ja. Dat is mijn ding. Dat is helemaal he? mijn ding. Ja, uh, ja je, je kan je opgeven. Uh, het is van 14 uur tot 16 uur. Uh, 1600 uur. In Ookzandvoort Aan de Flemingstraat En voor meer informatie kunt u bellen met 574 0330 De Brijclub. De Ja, Soms wordt het weer helemaal hip gemaakt. Door wat Ik moet zeggen, mijn vriendin is ook samen met vriendinnen van vriendin fanatiek aan het breien. En dan krijg je breien van haar muts. Die weet niet hoe niet staat. Sorry, was dat? Goed tegen roken. Ja, als je breidt, dan kan je geen sigaret in je handen houden. Oké. Okay. Dat is een hele goede therapie. Ja, ik heb nog een paar andere therapieën, die helpen ook uh, tegen roken. Oké, okay. ja. goed. Maar goed. Um, ja, uh... Nu doet ze ook aan wild breien, want dat was uh, twee jaar geleden zo erg hip... dat je zeg maar, ergens ter plekke om een boom een, een, een jasje breidt. Breed, breed, nee, breed. daar doet ze niet aan, ik. Ja, Dat doet niet, oké. Okay, dat, dat was een tijdje erg Kijk, hip. Ik vind dat wel een leuk gezicht. Ja, maar ik volg nooit helemaal wat ze doet. Dus misschien dat ze het wel doet, ik weet het niet. Oh, dus je bent eigenlijk bijna nooit bij er, want je volgt niet wat ze doen. Nee, Heb je geen Twitter-account? Uh, uh... Jawel, maar ze zetten niet alles op. Oh, nee. oh, ze is niet zo fanatiek. Ik, dat okay. is echt schandalig. Ja, ja. Privacy is crimineel, zeggen ze in de cirkel. Ja, en, en, en ik vind het ook wel echt uh, vervelend. Je, en, en, dan ja, dan doen ze allemaal dingen en dan... Deelt ze het niet eens mee. Nee. nee, maar uh, Nieuws uit Zandvoort. Nieuws? Oh, sorry. Ja. Oh, Nieuws uit Zandvoort. Ja, Damsdamse Waterleiding Duinen... ...organiseert elke maandag leerzame en interessante activiteiten... ...voor jong en oud. En op woensdag, 19 februari... ...er zit eraan te komen Schrijf schrijven agenda... Kan je nou maar kijken hoe het is om een boswachter te zijn. Oh. Meisjes, jongens en meisjes vanaf acht tot en met twaalf jaar kunnen zich er dan opgeven... om samen met boswachter Gerard Scholten erover te praten. En die man is altijd zo enthousiast. Ik zag het bij, uh, bij TV Noord-Holland. zit hij oh, ook, ook altijd. Oh man, echt zo enthousiast. Ik zag hem bij, uh, bij het, uh, het gebied wat ze natuurlijk hebben opengemaakt. En dat je eroverheen ja. kan lopen. Hij heeft een uitstekende mediatraining gehad. Ja, echt, hoe je daarmee omgaat. Uh, <laughs> je moet je melden om drie uur bij de ingang uh, Pannenland... Vogelzang. Een deelname kost 5 euro. Je moet je wel even aanmelden van tevoren. En dat is dan 020 60 87 5 9 5. Oké. Okay. Ja, dan kan je meedoen om te kijken hoe het is om een boswachter te zijn. Nee, wie weet vind je alleen skeletten. Oh, oh, ja. of een gewei. Precies. En morgen uh, is er dus om drie uur... Ja? ...is het Hooglands Ensemble <laughs> bij Classic Concert. En het is dus... een uh, Ensemble bestaat uit Sunny de Jong, fluit... Rozebond, Zichtman, viool... Nuno Mala-Juare Altviool. En Ruud Mees Cello. Dus vanaf drie uur. Uh, toegang is vijf euro. En het is van hoog niveau. Dus, uh, het is van hoog. Komt allen. Mark is toch nog een kleintje? Of, uh... Nee, ik, ben, uh, er helemaal, ik ben er klaar mee. Nou, ik kan nog even vertellen dat het carnavalfeest gaat niet door. De organisatie carnaval in stand wordt... Uh... Wilde dus, ze wil een nieuw leven inblazen. Uh, dat zou op 22 februari dan van start gaan in de haven van Zandvoort. Maar helaas te weinig uh, reacties. En ze hebben zoiets voor het werk financieel helemaal aan het doorgaan En we hebben zoiets van, hé, hey, we stoppen ermee. Goed idee. Er zijn ook zoveel andere leuke feesten in Zandvoort. Dus dat carnaval kunnen we vast wel missen. Tijd voor die landenkeuze. En wat heeft ze dit week, uh, deze week uitgekozen? Ja, in verband met Valentijn. Uh, ja? Gilbert Het dus is een hele oude meuk. Maar het is wel een heel romantisch plaatje. Welk nummertje is het wat ik heb? Nummer 7. Nummer 7. Ik zal me even in de cd-spellen gooien. Ik was al weer van mijn eigen CD te gaan starten. Nummer 7 Gilbert Azolf. Mijn god zeg. Ja, hou me hard vast. Nou, ja. op oh, ja. tempo. Dit is um, Tja, cha cha cha. De metronomie Het is een samba. No samba. Sorry. Hurry, love, but you seen the time. It's quarter to ten and we're supposed to be there at nine. I don't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 ja, dat was gisteren ook voor Better en voor Worse. wij was bij een uh, trouwerij aanwezig. Alleen werd dan in gebaren werd het uitgelegd. Want waren, uh, alle twee waren ze doof namelijk. Maar voor Better en For Worse, dit was... Uh, uh, Gilbert er zelf een. Ja, uit mijn hoofd. en ja, ik, ik vond het altijd een woest aantrekkelijke man. Ja? Hij leek een beetje op die man ook uit het kleine huis aan de prairie. Oh ja. net zo'n type, weet je wel. Oh, een die is altijd op. zo goed. Oh. oh, zo goed. Volgens mij waren het gewoon Amis hoor, als je het goed bekijkt. Kots die serie gewoon. Oh, heel veel oh. mensen vinden hem heel erg leuk nog steeds. Ja, maar hij is zo zoet. Oh man, <laughs> ik de hele, de ja, We hadden hem het er vorige week ook al over. we hadden het er vorige week al over. Ja, ik, ik, ik ken de naam, maar ik ben de hem vorige niet. Oh, de Amis, ja. En uh, eigenlijk is het zoiets, zo'n zo soort gemeenschap was het eigenlijk. Nou, dat noem ik toch meer een sect hoor, de Amish. De Amis. De Amis. Ja. De Amis. Ja, nou, ja in ja, klei, een klein huis op de prairie. Dat was, uh, alleen die, uh, die dochter had soms nog wel eens een beetje... Dat je, die die scht, was, was een onder... beetje stout. Die was altijd een beetje stout. Maar altijd weer voor een goed doel. Altijd goed goed. doel. Goed. Ik had zag ik nog dat ze een rolstoel van de, van de dijk af uh, Voor een goed doel. Kijk, kijk. Hup. Dat, dat sprak dat Maar sprak we, gingen nu, we gingen nu naar de 15e februari. Precies. Wat is, wat is het vandaag? Wat gebeurde er allemaal uh, Wat gebeurde er allemaal? door de heel heen? Op. Een, 15 februari. Ja, uh, de, de Boeing presenteert uh, in uh, 2005 het nieuwe 777 model. Het vliegtuig zou 17.446 uh, kilometer op één brandstoftank kunnen vliegen. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk ongelofelijk. Maar ja, wat wel ook ongelofelijk was... dat in 1961 was er ook een boom. dat was zo'n 707. Dus 70 types... voor die andere. En uh, die is neergestort in, in België... en er kwamen 73 mensen om... Maar daarin zat dus het kunstschaatsteam van de Verenigde Staten. En hun Oeh, coaches. heftig, ja. Dus toen hebben, hebben, hebben daarna hebben de Verenigde Staten dus niet veel gepresteerd met hun kunstschaatsteam. Want dat was er niet meer. Nee, dat is in één keer van de kaart gewoon geveegd ja. geworden. Dat is bizar. En in 1936 op 15 februari, jawel, de Volkswagen werd gepresenteerd door onze grote vriend. Hitler. Nou, vriend, vriend. Ja, Adolf. Adolf Hitler. Ja. Hij heeft goede ja. dingen gedaan. Volkswagen geïntroduceerd. Ja, en die nou. grote uh, weg, hè? De grote uh, Duitse snelweg. Ja, waarom kunnen we nu zo hard. Ja, ja. oh man. Ja. Dat is uh, nou, een, een van de weinige goede dingen die hij gedaan heeft, hoor. Ja. In 1970 uh, wordt Art Schenk uh, wereldkampioen schaatsen. Oh ja. En in 1933 president Roosevelt ontsnapte nauwelijks nauwdood aan een moordaanslag. Oh. oh. En in 2005 werd YouTube opgericht door de drie voormalige leden van PayPal. Okay. Dus zo kort is YouTube gepast, hè? Het is niet eens... Nee. Het is negen uh, jaar. Het lijkt net of, er no of het nooit, uh, of er altijd is geweest. Ja, ja maar dat vind ik met de hele computer gebeuren. Of het altijd geweest is. Het, het is bijzonder. En, en wat ook heel apart is, dat in de politiek... in Londen wordt de Labour-partij opgericht. En uh, minister ja. Netelenbos is vandaag jarig. Is geboren in 1944. Oh, okay. Ja, 1989 uh, trekken de laatste Sovjettroepen troepen uit uh, Afghanistan... Inmiddels zitten ze er geloof ik weer. Maar... Ja. Ja. <laughs> ja. Voor de rest uh, heb je uh, de laatste. Galileo Galilei. Ik spreek, ik spreek de naam Galileo de... Galilei. Ja, die is uh, geboren in uh, 1564. man die veel voor de wetenschap heeft betekend. Huh? Ja, en dan nog een paar uh, ja, temperaturen. De, in 1929 was het het koudst met 11,6 graden. Ja? En in 1914 was het het warmst met 11,3 graden boven nul. Dus... Uh, okay. en, moet... ja, in 1929 was het dus zodanig koud... dat zelfs de Noordzee uh, grotendeels bevroren was. Nagaan. Ja, maar was ik, ik ben trouwens verbaasd dat er helemaal geen... Uh, uh, Wereldkund gedaan is over die Galileo Galilei want het is inderdaad exact 450 jaar geleden dat hij geboren is vandaag. oh ja want het is hij is van 1564 ja dus 450 jaar geleden en ik denk van waarom is daar nou helemaal geen aandacht aan die man, heeft, toch die elke man heeft onwijs veel uitgevonden volgens mij heeft hij ook even allerlei dingen met de sterren heeft hij ook niet bedacht dat de maan om de aarde heen viel zou iets een hoogleraar de, de discours de, de telescoop pionier van de telescoop is hij oké okay, en nou. hij had ook het Copernicus heliocentrisch systeem weet je wel ja. Ja, een en een conflict dagelijk. met de katholieke kerk. Ja. Want volgens mij was ja, het zo. Anders. Hij had doordacht hoe het door God geschapen in elkaar zat. En hij is onderzocht door de inquisitie en toestanden allemaal. En uh, volgens mij was hij ook een beetje van dat de aarde rond was in plaats van vlak. Oh, ja, was dan, hij dat niet? Dan word je verbrand. En de slingertijd en de wet der traagheid en de lichtsnelheid probeerde hij te doen. Maar dat lukte niet. Ja. En de passer, de proportionaal passer. Oké, okay. nou, hij heeft genoeg gedaan, dat is wel duidelijk. En dan ja, moeten we zijn vier, trots op 450 hem. jaar is het geleden aan de jacht, geboren. Er moet inderdaad. gevierd worden, oh, jongens, oh. vandaag. Wat een feestje. Ik neem nog even een extra slok koffie. Het is even op de radio. Het is bijna kwart voor tien. Het wordt een heerlijke dag. Met heerlijke muziek erbij, natuurlijk. Well, she said, baby. Het geluid van de files, De Deep Down Dirty. Into the Woods. Het is de zaterdagmorgen. En uh, vandaag in de klaskant van Nacht lezen we wat meer gruwelijke details over de overleden van de borst. Uh, ze is natuurlijk toch uh, ja, door een criminele actie is ze om het leven gebracht. Waarschijnlijk een inbreker, denken we. En er wordt nu al over gezegd dat het misschien een politieke actie is. Omdat ze namelijk ook al op de verkieslijst stond voor Beeldhoven. En daar blijft ze op staan ook omdat ze namelijk, ja, daar kunnen ze haar niet van afhalen. Dus mensen kunnen eigenlijk symbolisch nog op haar gaan stemmen. Wat dan weer ontzettend veel ellende geeft. Want ja, hoe moeten we het dan weer oplossen? We zullen allemaal wel zien. En het grappige is, dat soort papierwinkel kan je dan even niet meer loslaten. Dat is dan in werking gesteld en dat, dat gaat dan door. En afgelopen week bereikte nog een ander bericht. Dat was afgelopen donderdag tot verbijstering van de weduwe van de geliefde huisarts Nico Tromp uit Tijdje Horen heeft het uh, Openbaar Ministerie in Haarlem haar overleden man een brief gestuurd... waarin wordt gemeld dat hij niet verder vervolgd zou worden. Ze had al eerder brieven gekregen, een paar maanden geleden. Uh, toen was hij ook al overleden, had ik al zelf moord gepleegd. Of zelf niet gedaan, sorry. Ook, uh, al, ook al, al? Nou ja, toen, toen, toen had ze ook al een brief gekregen. En in die okay. brief stond uh, dat die, uh, dat, of hij misschien nog wat stagiaires wilde gaan begeleiden in het ziekenhuis. Dus op een of andere manier is die hele papierwinkel nog steeds, lo, loopt nog steeds. Mensen gaan niet meer logisch nadenken van, oh met deze brief eigenlijk nog wel op de post? Nee, dat moet volgens het protocollen moet die brief op de bus. En, en, ja, dat, dat, dat, gebeur, dat, dat gebeurt wel vaker. Ja. Je hoort wel vaker, ook van mensen waarvan de man is overleden, of de vrouw. En dat ze dan nog van de belastingdienst en zo nog allemaal post krijgen. En ja. Dat, dat ja, kan heel uh, vervelend uh, maar zijn. Maar het is therapeutisch misschien wel goed. Wat je dan realiseert van ja, uh, hij is er echt niet meer. En dat dan, uh, <laughs> dan, dan kunnen ze ook hun verdriet omzetten in boosheid. Oh dat is, ja, shocktherapie weet je Ja, een beetje ja, shocktherapie. Shocktherapie. Ja. Ja. Je gewoon de hele tijd tegen ze zeggen, je man is dood. Ja, mm. ja, ja, oh, ja. nou Ze merken dat iedere ochtend als ze wakker worden volgens mij. Want het is niet licht. lijkt me ook heel naar. Ja, het lijkt me heel, maar goed, het is, het is maf dat dat nog steeds gebeurt. Ik bedoel, in het ziekenhuis was hij zo nauw betrokken. En dan krijgt we nog een brief. Wil je misschien nog een stasiardes begeleiden? Nou, misschien. Ja, misschien doet hij dat ook al als geest. Ja, als geest. Dat hij Precies. toch naast ze staat. Ja. Ja. Nou, dat zou zomaar kunnen. Hij is natuurlijk ook eigenlijk een beetje verraden door een stagiaire. Ook wel weer waar. Nog andere berichten zijn? Ja, ja, ik vond dit wel een grappig uh, verhaal. Uit Shanghai. En uh, een, ja, een, een paar mensen die vrij vrijgezel waren. Die, uh, die vonden... Nou, Valentijn, uh, onzin. Uh, Pleur op met je Valentijn. Ja? Ja? Ze. Wat hebben ze gedaan? Er zou een uh, film in première gaan. Beijing Love Story. Uh, die zou op Valentijnsdag in première gaan. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle even nummers de kaartjes van gekocht. Uh, van de stoelen, zeg maar. Ja. Dus... Als je gezellig met je, uh, ha, ha, ha. Met je liefje uh, naar de film ging... Ja, dan kon je wel naar de film. Maar ja, dan zat er wel een stoel tussen. Of jou. En, uh, en je geliefde. En je geliefde. Dus er zat iemand tussen. Dus ja, lekker knuffelen tijdens de film. Was er absoluut niet bij. Oh man, wat naar. Ik, vind het, ik vind het een leuke actie. Ja, ja dit maar voor hetzelfde geld staan er nog andere liefdes. Omdat ze dan naast anderen zitten en denken van... Oh, die is veel leuker. Wat heeft hij een heerlijke pheromone. Ik ga lekker kan. tegen hem aan zitten. Je kan ook gewoon achter elkaar gaan zitten. Kan ook natuurlijk... Ja, dat ook wel ja, leuk. Dan kun je... Onder dus tijdens de film de uh, marcheren. oh ja okay. ja dat is ook nog een aardig idee ja het is uh, een leuke actie een beetje anti um Anti -actie. Een anti-actie. Een ja, anti-valentijnsactie. Ja. Anti Precies. Dat, dat, oh, dat was het. Dat was ja, het. We hadden het toch over Valentijn. Hè? Hoe dat nou ook weer zat. Even kort, ja. Ja. Ja, ja, ja. Het gaat ja, niet het kort. Het gaat niet kort. Ja, gaat maar, niet <laughs> kort. <laughs> nee, maar het Valentijnsfeest was van de romantische liefde. Ja. Maar vroeger had je Lupercalia. Dat was een, uh, op de 15 februari. Werd het hier eer van Juno. De Romeinse ja. beschermgroning van de vrouw en het huwelijk en pan, de god van de natuur. Maar dat was wel eigenlijk wel een beetje een ondeugend feest... want ongehuurde mannen mochten naam trekken uit een kom... waar alle dames hun, hun namen in zaten. Ja. Dus een beetje net wat ze in de, uh, in de 60e jaren met, ja, die sleutel deden, met de sleutels deden. Ja, sleutel in de schaal gooien, ja. Maar ja, toen uh, heeft de kerk toen besloten om uh, de heilige Valentijn... dat was dus een, uh, een priester... Ja. en die weigerde om, uh, om bepaalde huwelijken te sluiten. En uh, die werd veroordeeld tot de dood... en vlak voor zijn ex ex executie had hij een wonnen verricht... Door de blinde dochter van zijn cipier te helen. Want hij had haar een brief gestuurd van... Uh, getekend met jouw Valentijn. En toen die dochter die brief vast had... kon ze weer zien in het brief te lezen. Daarom is dus die Valentijn is dus, uh, oh, okay. is dus eigenlijk heilig verklaard. Ik, ik, ik had echt een heel andere vraag hoor, Maar dit is weer een hele nieuwe... Ja, maar het was echt een gouden legende. Maar er gaan meerdere verhalen over. En, uh, ja, dit, maar dit is dus wel een beetje de oorsprong... Ja? En het blijft dus zo van. Uh, ja, er zijn allerlei gedichten en toestanden. En het wordt eigenlijk alleen maar groter en groter. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit jaar ook enthousiast meegedaan. En ja, uh, ja het is ook, toch wel leuk. Waarom ook niet? Liefde moet het was je voor ons ook wel weer goed voor de handel. Ja, ja maar je moet de liefde wel vieren. Want uh, er is zoveel. Uh... Dat doe ik elke dag al. Ja, is dat zo? Ja, ja. ja. Gisteren was een stuk in de kletskant van Nederland over het feit dat. Het, maar vrouwen vinden hun man niet zo romantisch. Maar mannen vinden hun vrouw wel heel erg romantisch. Oh, Nou, okay. dat is dan bij ons dat totaal... Niet op een golflijn. Dat nee. gaat ook nooit lukken, denk ik. Dat is bij ons totaal andersom. Ja, Oké, okay. ja, dat is wel oh, Vertel, dat wil ik straks wel even horen. Ja, dat was ook wel... Nou, als we het toch over het leven hebben... is dit wel een mooi plaatje. Robbie Neville. Tell love het leven. Robbie Devel. Ook al onze liefde dus, zag. Dat is leuk. En dan een gegeven moment is het weer even voorbij. Ja, toepaklijft op de om Om tien uur, straks het tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. De leiders zijn alweer oké okay bevonden, dus ik zou zeggen... Uh, ga er eens even heen, joh. Ga dan, denk je mezelf... nou, ik stap op de fiets. Uh, ik ga nog aan de z'n Ja, is het droog? Ja. ja. Ah, leuk, gezellig. Is het is best mooi weer. Ja. ja, precies. Nou, dat vond een jongetje uit Noorwegen ook. In woensdagmorgen was hij dus... Uh, van de weg geraakt in de auto van zijn ouders. En toen de politie de jongen aansprak, beweerde hij een dwerg te zijn, maar hij was dus pas tien, hè? <laughs> en hij had zijn zusje van anderhalf meegenomen voor een ja. ritje naar opa en oma. Ja. Kom, we gaan naar en, en Die woonde dus meer dan 60 kilometer verder. En de chauffeur van nou, de sneeuwschrijver dat je de auto zag. Pakt. Ja, vind ik ook? En de chauffeur van de sneeuwschrijver zag de auto in de berm en hield de jongen een tijdje aan de praten, totdat de politie arriveerde. En hij zegt: van, "Ja, ik dacht eerst dat er wel meer mensen waren, maar toen begreep ik wat er aan de hand was. Hij schrok behoorlijk. En de jongen zegt: van, "Nee." Hij ontkende dat hij minderjarig was. Hij was erg kalm. En vertelde bloedserieus aan die agent dat hij een dwerg was. En eigenlijk veel ouder was dan die eruit zag. En dat ze rijbewijs thuis laten liggen. Oké. Okay. Ja, dat is wel Leuk. Ja, het is ja, wel erg die schattig. Die woordvoerder is er wel van overtuigd dat de ouders in het vervolg... heel goed op hun kinderen en hun autosleutel gaan letten. Ja, dat is belachelijk. Gewoon. Ik denk dat jeugdzorg hier... Wel je heel moet schattig. Gaan. Wel schattig ja. Dan van. Ja, nee, ik, ik, zie er, ik ben veel ouder dan ik eruit zie. Een ja. jongen van tien. Ja. En dat is een zusje van anderhalf. Oh, meegenomen. Ja. Kijk, zelfstandigheid. Dat waardeer ik heel erg. Dat wordt later een, uh, een goede zakenman. Ja, die, volgens mij krijg je Hij al een ervoor. contracten. Ergens bijna van de uh, Formule 1 uh, ja, dingen. Precies. Te dat is helemaal geen punt. <laughs> Patiënten die een uh, medisch dossier willen opvragen bij een huisarts. Ja, dat was nogal een probleem. Daar moet je echt uh, wat een aantal telefoontjes aan besteden. En uiteindelijk mag je hem dan inzien bij de huisarts zelf. Oké. Okay. En dan lees je en dan denk je... Hé, hey, ziet er wat gaten. Het klopt niet allemaal. Dus hebben ze dus heel veel dingen nog gewist. En de theorie is erachter van ja, anders komt het op straat te liggen en zo. En je kan het veel beter hier even lezen en wordt daarna weer vernietigd. Want we willen het graag een beetje allemaal safe houden. Dus ja, dit klinkt wel een beetje engig. Ja. Ik denk van, wat wordt er allemaal over mij geschreven? Dat is niet helemaal duidelijk. Dus probeer het eens even, je medisch dossier op te vragen en eens even in te lezen. Wat ze allemaal over jou te vertellen hebben. Ja, ik heb mijn eigen medisch dossier eigenlijk bijgehouden al. Ja? Dus ik, wil, ik kan het er wel een keertje naast leggen. Ja, dat zou ik doen. Ik ben echt wel nieuwsgierig. Ik ga ja. het ook opvragen nu. Het, het medische... Ja, ik vond het ik was van de week in het ziekenhuis. Ja? En nou ja, ik gebruik een aantal medicijnen. En uh, het was... Ze, ze konden gewoon in het, in het systeem niet vinden... welke medicijnen ik gebruikte. En ze hebben het dat opgevraagd zei. bij het Catherine huis Bij uh, mijn... Uh, Apotheek? Ja? Nou, dan kreeg je dus ook een lijst. En er stonden allemaal medicijnen die ik ooit wel eens een keer gebruikt heb. Dat ik denk van, oh ja, ja weet ja, je wel, en dat soort dingen stonden erin. Ja. Ze hebben ook uit de auto Maar de, de, de medicijnen die ik gewoon altijd gebruik, die stonden er gewoon niet op. Ja, Wat dat, raar? Dat, dat Dan heeft het ook helemaal genut, zo'n medisch dossier. Dus die heb je nee. eigenlijk illegaal via de illegale ja. markt verkregen. Word je dat, gelijk opgepakt Dat op? was dus cocaïne gebruikt hier? Ja, dagen? cocaïne en ecstasy cocaï Codeïne en zo. Ja, en, alles ja. bij elkaar. Nou, sapam, ja, wel... uh, uh, uh, of hoe heet het nou? Uh, lorazepam. Ja, Diazepam en uh, ja. Haldol-injecties elke maand. Oh. Daar ga je scheef van lopen. Ik heb bepaalde voorbeelden op mijn werk rondlopen. Maar in ieder geval... Um... Nou, je hebt nu toch ook zo'n programma, dat heet ja? 112. En dat was een mevrouw, die gaf steeds aan dat haar zoon... Dat hij die Ritalin die zou de stiekem pakken, maar toen had zij hem dus zelf. Ja. En toen bleek dus dat hij in haar uh, nieren of afleesde. was er gewoon een tuber gaan groeien door het uh, verkeerde gebruik van die Ritalin. Hm. Nee, nee, ik dus gebruik is, Concerta. Dat is zeg maar de, de sterke variant van Ritalin. Ja. ja. Maar, en, maar als jij dat dus niet nodig hebt of zo, dan, dan is dat heel gevaarlijk. Maar het is. Ik, uh, ik, mensen bij mij in de klas die hebben wel eens Ritalin inderdaad genomen terwijl ze het niet nodig hadden. Ja. ja. ja. He, echt. De, de, de tafels gingen door de koffie. Door de... ja. ja, Alsof ze echt Spiet hadden gebruikt. Ja. Dat is echt bizar. Terwijl als ik het neem, dan is het hey, mooi rustig. En als je het niet neemt, word je dan heel erg onrustig. Nou, vooral heel, heel onrustig in mijn hoofd. Oeh. Slecht geconcentreerd. Oh. Is, daar, is daar een handel in het spul? Ja. ja. Ja, ik wil ja. zeggen, het klinkt alsof dat daar wel Maar als je, als je weet ja. wat die medicijnen sowieso al kosten... Oh, oké, okay. dan ja. is het goedkoper en om... En niet uh... verzekerd, dan... Ja, oké, okay. dan is het toch wel interessant maar om te gebruiken. ik ken nou ook iemand... Uh, wat was het nou? was op tv. was ja? uh, die, die uh, christelijke man, hoe heette die? Die Lange, die ook uh, op de Linda heeft gestaan. Die, uh, op de wat? In de Linda heeft gestaan. Ja. In de lichaam. Die heeft er nog meer in. Ja, meer uh, ja, je weet wie ik bedoel. Oh, ja, ja, en, ik en die weet. was samen met een ander, uh, ze voor, als test gingen ze het slikken ja. en kijken hoe zij reageerden. Die waren toen volgens mij bij uh, de wereld draait door ofzo, of, of die andere de Pauw Dat was man, die mooie lange man, die mooie zwarte lange man. Ja, bij ja, Ari. Ari, Ari. Ari. Ari. Hé, hey, Ari. En, wat oh, gek gingen ze doen? Nou, ze vond het eigenlijk uh, te lekker eigenlijk. Ja, um, maar er... ze, hij heeft wel drie nachten niet goed kunnen slapen. Ja. Oké, okay. waar begin je aan, zou ik zeggen? Ja. ja. Waarom moet hij het op de televisie ook? Dat vind ik al niet snel. Ik vind ook uh, dat 24 uur met, daar is ook al een paar keer drugs in gebruikt. Ja. Door uh, Hans Theo. Ik vind het niet zo nodig. Nee. Het, is, het, het komt wel een hele mooie televisie nog tevoorschijn. voorschijn. Maar, maar dat, voegt het nou wat toe of niet? Dat is de vraag. Ja, het, het is wel weer leuk om dat een keer te doen. Het is leuk om een keer te doen om te kijken. Dat kan op de televisie, maar nu hebben we het wel gehad. Het ja. nou. hoeft niet elke keer. Dus, nou, zo voor deze wijze les weer we nog even uh, wat, wat, wat zullen we zullen doen, nog even, nog even een heel klein kort plaatje. lekker moppie. Een lekker hmm. moppie? Ja. Nou, voor mij het is het echt één minuut voor. Dus, uh, kort moppie. Maar ik hier. heb nog een heel leuk wereldrecord. Doe maar even. Dat kan wel. En er is een wereldrecord gevestigd: gooien. Oh, condoms, ze hebben, ze hebben, maar moet je met, ze schieten uitrekken naar peer. Ze, ze hebben 343 mensen uh, hebben ze bij elkaar getrokken. Yeah? Die, uh, oh? Oh? <laughs> ja? Oh? En die hebben met z'n allen uh, waterballonnen van condooms gemaakt. Oh, oké. Okay. Ja, en de leverancier van. Ja, Durex, de leverancier van, uh, ja, uh, van condooms. Die uh, beweert dat als je zoveel met water en ermee gaat gooien. dat ze niet kapot kunnen. Nou, en dat gingen ze testen. En het bleek dat er een aantal. Uh, het toch? niet hielden, maar het overgrote deel uh, inderdaad uh, okay. ja, er gewoon, uh, gewoon heel bleef. Oh. Maar ja, er staat nu wel een officieel wereldrecord. Kijk, Dat zijn leuke misschien dingen. moeten we die in Zandhoord gaan verbreken. Dat is misschien een aardig ja. idee. schone condooms, jongen. Yeah. Ja, het spoelt toch schoon met dit water erin. Ja, het is leuk. Nou, ik wil zeggen veel plezier van het weekend. Uh, vandaag hebben we iets met sporten weer, denk ik. Jazeker. Wat, wat, wat er gebeurt van alles, ja. De, de, ja ik, ik heb net gekeken, maar er wordt uh, wel geschaat. Ja. En, uh, god, jij ja, overvalt me, weet je dat? Ja, ik zit nog even te denken om te kijken waar Het we Het programma in even... modailles. Ik heb hier, uh, volgens mij werd er toch nog geschaat. En ook uh, ab, uh, van die bergen af. zo. Ja, nou. van de bergen af. Ah. prettig weekend tot volgende week, hoi. hoi. hoi. Het ritme van ZFN. ZFN. Via de kabel op 104.5.